Stappen zal ondernemen en begrijpt dat excuses alleen niet voldoende zijn. Vanwege de problemen met zendmasten zijn twee noodzenders opgericht. Eén staat in Hilversum en de andere in het Friese Tjerkgaast.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 Het weer, is nog hier in daar zon, vanmiddag bewolkt en van tijd tot tijd regen. Temperatuur 19 graden aan zee en een gaat op 24 in het binnenland. Morgen iets lagere temperaturen, maar verder weinig verandering. Dit was het NOS Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers op de A9, Alkmaar-Diemen, tussen Alkmaar en Knoppen Badhoevedorp. En op de A28, Hogeveen-Amersfoort, tussen de te Langhorst en Hattemerbroek. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon. Zon. Zon Zee Zandvoort Zomerhits z zomer -M, m Dit is de zomer van ZFM Met. Met nu Goedemorgen Zandvoort Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM Ook okay, net terug van... Uh... Ja, een hele goede morgen. Zaltvoort, uh, we zijn begonnen met... Uh...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 Ik denk dat het begin van het jaar is geweest, Richard, dat we Jan van der Meren hebben gevraagd om, eh, nou, om eens eh, te komen praten in Goedemorgen Zalvoort. Want Jan ging op reis naar Afrika.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 In Afrika absoluut. Uh, absoluut Waar we nu geweest zijn Kenia, Oeganda, Rwanda Bij elkaar 5 miljoen kinderen Zonder ouders Zo. 5 wow. miljoen wow. En dan de helft vanwege HIV AIDS En de andere helft vanwege andere omstandigheden En malaria en dat soort Oorlogen. dingen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 we horen te zijn het tijd natuurlijk weer wat het allemaal heeft opgeleverd. met deze reactie en deze oproep. En veel succes ermee. Dankjewel. Ik kom me gerust over een half jaar te weer vertellen hoe het kunst ermee staat. Ja, hartstikke goed. Hartstikke bedankt. Dankjewel Jan. We gaan in het volgende naar de muziek gaan we luisteren naar Ellen Applaus. En uh, ze komt uh, vertellen van het verhalenpaviljoen in Zandvoort. En we gaan nu uh, luisteren naar Jim Crosby met Bad Bad Leroy Brown. Goedemorgen Zandvoort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 En, ja, Ik zie daar een, uh, een, inderdaad een, een soort bouwsel staan. Maar er kunnen niet zo krank zien of veel mensen in, hè? Nou, ik denk tegelijkertijd een man of twintig. Een man of twintig? Man of twintig. Uh, ja. Nou ja. ja, men moet ook. Want uh, ja, het moet allemaal wel te behappen zijn voor Bert, denk ik dan. Uh, voor Bert zou, moet het zeker te behappen zijn. Nou ja, onze ervaring is dat het uh, ook uh, in die zin dat er een man of twintig... dat dat ook wel uh, een mooi aantal is om, uh, om gesprekken mee aan te gaan. Maar behalve dat zijn er ook tekenaars voor kinderen... die samen met bewoners of kinderen...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 uh, wilt u de resultaten van vandaag en morgen uh, bekijken, dan kunt u naar de website oneindignoordholland.nl En uh, vandaag en morgen is vandaag uh, om twaalf is de officiële opening en dat duurt tot zes uh, uur. En uh, morgen begint het al om 10 uur en dat duurt ook tot zes uh, uur. Dus uh, komt allen. Nou, heel erg bedankt, uh, Allen. En Jij ook. Uh, succes ja, met dankjewel. de tour. Na de muziek gaan we luisteren naar Carla Abels en die is van de apotheek Beatrix Zandvoort. En ze gaat dus vertellen als je nou op reis gaat, wat moet je dan allemaal zo doen op geneesmiddelengebied. En we gaan nu eerst luisteren naar Scott Fitzgerald en Yvonne Keely met If I Had Words. If I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 Uh, de wethouder ook, bijna. Hij moet alleen nog straks even langskomen om meteen het al naar uit te leggen aan ons. En uh, wat hoort er op vakantie? Ja, dat is toch altijd een reisadvies omtrentje gemees, geneesmiddelen. Uh, want dat is toch altijd een beetje anders, denk ik. Het ligt ermee ook wel aan waar je naartoe gaat. Iemand die er alles over kan vertellen is uh, Carla Abels van Apotheek Beatrix in Zandvoort. Carla, goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou ja, ja wat... wat, wat...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 Het is gewoon belangrijk bij calamiteiten dat je kan laten ook zien, dat, de ja, diensten, ja, welke medicijnen. Ook dat, heeft. ja. Het is ten eerste om, om zeg maar legaal de grenzen over te komen. En ten tweede ja. is het natuurlijk uh, van belang als, uh, als, als je iets overkomt in het buitenland, je komt in het ziekenhuis terecht, je komt in aanraking met een uh, arts, uh, dat, dat, uh, dat daar dan uh, zeg maar uh, die medicatie, medicatieoverzicht volledig is. Ja, ja. Medi uh, medicijnen kunnen conflicteren met elkaar, hè? Dat is, uh,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 En uh, toevallig staat er zaterdag 16 juli, dus dat is vandaag, van 1 tot 3 uur. En uh, zaterdag 27 augustus ook van 1 tot 3 uur. En dat is in de EHBRO, huisartsenpost de Rotondes, aan uh, de strandweg uh, bij het Badhuisplein. Ja, bij het Museum. Precies. Ja. ja. En daar wordt uh, dus uh, ja, allerlei informatie gegeven over zon- uh, en huidkanker. Ja, en dat is dus ook mijn tip voor mensen die op vakantie gaan: uh, ja, smeer je goed in met een hoge factor. Met name kinderen, die zijn nog in de groei. Uh, ja, één keer verbranden dat doet de kans op huidkanker op latere leeftijd al uh, verhogen, zeg maar. Mm. En uh, ja, op de op warmste tijd, zo tussen 12 uur uh, smiddags en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 Een goede tip. Misschien om, een uh, vergeten ja, klopt, groep, absoluut. Uh, die de ja. toerisme enorme boost zou kunnen geven. De zonnekracht is hier net zo sterk als, uh, als in Zuid-Frankrijk op een, uh, een warme dag. Ja dus, precies. Uh, ja. Ja. Ja. Zijn er gewoon goede middelen in, op de markt en bij de apotheek te verkrijgen voor, uh, tegen die uv stralingen Of te, tegen de zonnekracht?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 Het beste is gewoon onder koud stromend water houden, maar dat is dan soms niet in de buurt. Dus, uh... ja, ja, ja, ja. Ja. <laughs> Hoewel, in Zuid-Spanje kan je daar echt twee weken op leven. Dat is uh, zoals die mevrouw uit Limburg heeft bewezen. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Oegeloof ja. Ja, ja. Ja. Dus, uh, vol mineralen. En hey, nou het laatste potje, puntje wat je nog wilde bespreken is mee te nemen geneesmiddelen.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 dan gaan we naar het einde van uh, dit eerste uur. Carla, dankjewel voor je komst naar Hotel Hoogland. Uh, een hele fijne vakantie. Graag gedaan. En uh, ja. jullie gaan ver op reis? Uh, wij gaan naar Frankrijk. Vl gaan. Ja, Valt mij. Ook vol met sterrenlok voor de kinderen. Ja. Precies. <laughs> Oké, okay, tot ziens. Ja. En, Dag. Um, Dag. Dan gaan wij uh, straks naar het nieuws.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 Peter Tromp van Classic Concerts over het concept van morgen. En daar komen weer een aantal, nou, ik geloof natuurtalenten komen spelen. Maar we gaan eerst even naar de muziek. Ja. En we gaan naar het nieuws. En dan gaan we weer naar muziek. En dan komen we weer bij u terug met de Golden Earing met Radar Love. Cultuur, politiek, sport, interviews. Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12. Goedemorgen, Zandvoort op CFM. Ik